12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim is per trein aangekomen in Vladivostok. Hij heeft morgen een topontmoeting met de Russische president Poetin. Kim zei volgens Russische media dat hij met Poetin wil praten... over de relatie tussen de landen... en over de situatie op het Koreaanse Schiereiland. Bij aankomst op het treinstation van Vladivostok... inspecteerde Kim een militaire erewacht... Een groep prominente CDA'ers vindt dat de partij meer leiderschap moet tonen. Dat betekent in hun ogen nieuwe ideeën formuleren en een richting voor de toekomst uitzetten. De groep pleit onder meer voor een duidelijker klimaatbeleid en meer Europese samenwerking. In een opiniestuk in Trouw schrijven de CDA'ers dat hun partij steun moet winnen voor een nieuw radicaal midden. Ze willen een alternatief vormen voor het populisme. De douane vindt steeds vaker brievenbuspakketjes met drugs die bestemd zijn voor landen buiten Europa. Bij een speciale actie waarbij een groot aantal verdachte pakketjes werd onderschept, bleek er in 9 van de 10 gevallen drugs in te zitten. In de meeste gevallen gaat het om ecstasy en amfetamine. De douane vermoedt dat de in beslag genomen drugs maar een fractie zijn van wat er echt wordt verstuurd. Nederland staat internationaal bekend als een grote exporteur van synthetische drugs. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern en de Franse president Macron organiseren een top in Parijs over het tegengaan van terreur en extremisme op sociale media. De top is op 15 mei, precies twee maanden na de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Daarbij kwamen 50 mensen om het leven. Een schutter viel toen twee moskeeën aan. De beelden werden live op Facebook en YouTube uitgezonden. Tijdens de top in Parijs wordt de Christchurch-call ondertekend... waarbij techbedrijven en andere betrokkenen een belofte ondertekenen... om terrorisme en gewelddadig extremisme online te weren. En dan het weer. Vanochtend nu en dan zon, maar geleidelijk raakt het meer bewolkt. Het is nog steeds erg zacht met 20 tot 25 graden.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 37% van de OV-medewerkers wordt gedraaid door passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M. Met nu ZFM. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. En het is uh, woensdag en uh, het is vandaag 24 april, dat ook nog. Ja, hoe kan je het allemaal meemaken, Goedemiddag, leuk dat u er bent. Ik ben, uh, ik ben er ook weer. Uh, nog even alleen. Ik hoop dat uh, mijn uh, lieve uh, sidekick uh, Dolly zo meteen komt. Maar uh, uh, uh, ik, ik zit voorlopig even alleen. En dan gaan we gaan maar beginnen. Kan ons het schelen. We gaan maar beginnen. Veel cultuurnieuws als alles doorgaat en goed loopt. En uh, regio nieuws en natuurlijk een 3-in-1 en natuurlijk artiesten in het licht. En vandaag hebben we een hele interessante dame hoor. Ja, een van de grote wereldsterren die jarig is vandaag. Ja, je ja, houdt het niet vermogen. Ja, ze komt niet langs helaas. Ik heb haar nog gebeld. Ik zei kom even langs, taart brengen ofzo. Even een bakkie doen, maar uh, nee, ze had geen tijd, zei ze. ...zich wel schuldig, maar oké. Okay, dat... ja. ja, je hebt zo van die dingen. Het is een feestweek natuurlijk, dames en heren... ...want uh, aan het eind van de week hebben wij Koningsdag... ...en dan is er ook weer van alles te doen in Zandvoort natuurlijk. Want het is altijd gezellig met Koningsnacht en Koningsdag in Zandvoort. Ja, echt waar. Wat dat betreft zou ik willen dat ik in Zandvoort woon Want in Bedenwijk is geen moeten doen. <lacht> nee, echt helemaal niet. Nou, althans niet iets wat ik leuk vind, laat ik het zo zeggen. Maar goed, met de trein naar Zandvoort komen ze op zo'n dag ook geen optie. Dus. Maar ja, ach, niet klagen, Het is nog steeds mooi weer. Het gaat wel veranderen, maar uh, dat hoort u straks wel. Maar uh, voorlopig, uh, ach, we zien wel. Zullen we maar beginnen? 3-1? Ja, laten we beginnen. Ja, we gaan beginnen. 3-1-1-1. De 1, Pointer Sisters. Yes. Weer geleend van Dolly. <laughs> dames, uh, die krijgen de tent wel een dansen hoor, met deze muziek. Jongen, jongen, jongen, wat swingt dat lekker. Heerlijk, de Pointer Sisters. En de uh, Pointer Sisters was een Amerikaanse groep, natuurlijk, dat is duidelijk. En uh, die bestonden uit, uh, uit uh, drie, uh, vier dames oorspronkelijk. Vier dames, jawel, waarvan er één niet meer onder ons is, helaas. Uh, Ruth, and, uh, Anita, Bonnie en June. En June is in 2006 Helaas overleden. Ja, het is niet anders. Dat gebeurt alleen al. Mensen overlijden, waar. Ja. De zusters groeiden op in een domineesgezin. En ze begonnen hun zangcarrière natuurlijk in de jaren 60. In de kerk van hun vader. Ja, zo er Heel veel begonnen. En. Um hun vader heette Elton Pointer, jawel. En thuis mochten ze alleen maar naar gospels luisteren. En seculiere muziek werd als duivels beschouwd. Dat June Pointer, de jongste van de zussen zonder problemen, de Elvis Presley-single All Shook Up mee naar huis nam, was te danken aan de B-kant, Crying in the Chapel. Ja, zo kan je het ook doen. Ja, ik herinner hem ook zo'n geval. Uh, begin jaren zeventig uh, scoorden de Pointer Sisters uh, hun eerste grote uh, hit En werkten ze mee aan het eerste soloalbum van Chicago bandlid Robert Lamb. Ook zongen ze de originele versie van het uh, flipperkastlied uit Sesamstraat. Nou, het is niet te geloven. Bonnie haakte in 1978 af en ging uh, solo. Ze had korte tijd- en platencontracten bij Motown. De anderen gingen als trio verder en scoorden hits als Fire. Geschreven door Bruce Springsteen. Uh, Happiness, die hoorde u. Jump, For My Love, die hoorde u ook. Slow Hand en het uh, voor de soundtrack van Beverly Hills geschreven Neutron Dance. Nou, die hoorde u niet. U hoorde het nog verder... Excited, ja. En dat zijn we. Als er de Pointers is te horen, dan zijn we excited, opgewonden, zeggen we nog. Ja. We luisteren nog steeds naar voor Lunch op uh, CFM Zandvoort... dames en heren, tussen 12 en 2. En uh, vandaag ook, als alles uh, tenminste loopt volgens de planning... dan hebben we ook nog een cultuuragenda in de tweede uur. En we hebben artiesten in het licht. Oftewel artiesten die vandaag jarig zijn, dan wel overleden. Nou, de eerste dame waarvan ik twee nummers ga draaien... omdat ze zo verschrikkelijk goed is. Is jarig vandaag. Artiest in het licht. Barbara Streisand, wie kent haar niet? En dit is een prachtige duet met Barry Gibb, Guilty. niet een geloven zeggen. No, no, no, no. Barbara Streisand. En uh, ja, zij is jarig vandaag, dames en heren. Want zij is vandaag maar liefst 77 jaar geworden, deze Barbara. En uh, dat is toch wel een respectabele leeftijd, mag je zeggen. En uh, ben ik blij dat zojuist Dolly komt binnengerend. Hijgend uh, en uh, welkom ze binnen. Hoef ik misschien zelf het nieuws niet te lezen. Oh, wat heerlijk, wat lekker toch. Uh, maar ik ga je eerst even iets vertellen over Barpje natuurlijk, want Barpje is uh, niet van iets 77 geworden. He? Ze is een Amerikaanse zangeres en ze is actrice, ze is ook nog producent, ze is ook filmregisseur en in totaal heeft Streisand twee Oscars, uh, vijf Emmys, uh, acht Grammys. Uh, Emmys is voor platen geloof ik, uh, Grammys is dan weer voor, uh, ik weet het eigenlijk niet, Emmys, dat is voor televisie geloof ik. En Grammys, dat zijn weer voor muziek. En dan heeft ze ook nog, uh, daar heeft ze er acht van gewonnen, van die Grammys. Uh, vijf Emmys en ze heeft ook nog twee Tony Awards. Of één Tony Awards gewonnen. Nou, dat is toch oh. even... Huh? Is dat van die chocola, van Tony Chocoloni? Ja, zoiets denk ik. <lacht> <lacht> weet ik veel, joh. dat weet ik toch allemaal niet. Uw Doe award is mee. gesmolten. Ja, uw woord is gesmolten. Helemaal. Goedemiddag, luisteraars. Ja, dag ah, Dolly. Ik hier. Barbara Joan Streisand werd geboren in Brooklyn... en dat heet oorspronkelijk Breukelen, dat u dat even weet... in uh, New York en haar ouders waren van Joodse afkomst. Um, Streisands grootouders van moederskant die kwamen uit het Russische Keizerrijk... en de grootouders van vaderskant uit Pools, Galicië. En deze, wezen, deze waren naar de Verenigde Staten geëmigreerd... Rond de eeuwwisseling. Streisands ouders werkten beiden in het onderwijs... en ontmoetten elkaar op de school waar ze beiden werkten. Zo, dat is nou nog eens een werkrelatie. Hè? En in augustus 1943, een paar maanden na haar eerste verjaardag... stierf Streisands vader plotseling. En haar moeder moest nu alleen voor het inkomen gaan zorgen... met een laag betaald baantje als boekhouder. Nou, het is toch allemaal droevig, droevig, droevig. Maar in ieder geval, we hebben er een goede zanger in zijn overgehouden. Daar gaat het om. Slot van uh, rekening. Ja, nou moet ik uh, natuurlijk weer... de hele boel gaan omgooien, maar doe ik lekker niet. <coughs> maar uh, hoe was het, uh, Dolly? Want jouw kleinzoon moest acteren, had ik begrepen. Ja, die gaat vandaag uh, in een film meespelen. Ah, ja, leuk hoor. Wat leuk. Welke film? Uh, uh, uh, uh. Oh ja? jeetje, ja. hoe heet het nou? Een heel... Lamp Weenman. Oh. ja. Oh, waar gaat het over? Uh, weet ik niet. Oh, weet, je niet. weet oh. ik niet. Het is iets met een school, want hij speelt een, een, een, een student. Oké, okay, wat leuk. Ja, ja, ja. ja. Goh, dus dat wordt een tweede Rutger straks? Ja, ben ja. je gek, zover zijn we nog niet. Het is oh. maar een figurante rol. Oh, nou ja. Zo nou is uh, die, uh, die uh, Rutger ook begonnen. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Nou ja, dan zal ik het nog zeggen. Dolly tempier Ja, maar ik heb geen nieuws. Oh, je hebt geen nieuws? Weet je wat ik gedaan heb? Nou. Ik heb mezelf het nieuws van 24 januari toegestuurd. Nou, je bent lekker slim, jij. Ja, kijk maar 24 januari. Ik had ja. 24-4. En dat heb jij voor me. Dus als jij het naar mij terug kan sturen. Nou, dat ga ik nou niet meer zo, even zo snel doen. Nee, dan, met, dan moeten we eerst even een liedje nog draaien. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Nee? Wel, nee, doe niet zo paniek, alstublieft. Oh. Kom, ik ga dat wel even regelen. Ja, oh, ga jij maar regelen. Dan ga ik word. ook uh, even kijken of Rico al in de studio aanwezig is nou. voor het weerbericht. Ik heb hier. Ja, daar is Rico. Dus Kijk, dat, dat hier is mijn maar. telefoon. Daar staat ja. hij helemaal in. Alsjeblieft, pak u maar. Oh jee, wat een, een grote letters. Ja, lekker hè. Kan ik hem klein maken? Ja, oké. Okay. Uh, ik maak hem iets kleiner. Kijk, want ik heb een leesbrilletje. Ja. Goed, nou. Beste luisteraars en kijkers. Hm. Dan volgt hier het regionale nieuws uh, van dinsdag, uh, woensdag 24 april. Het was dit weekend, het afgelopen weekend... dan heel druk voor de Zandvoortse reddingsbrigade. Het zomerse weer tijdens de paasdagen, paasdagen... zorgde vanaf vrijdag voor een afgeladen strand. Met beide posten open, de voertuigen op het strand... en boten op het water werd toezicht gehouden. 34 keer moest er daadwerkelijk hulp verleend worden. En naast een groot aantal zoekgeraakte kinderen en klein EHBO-letsel werd onder andere bij een valpartij op het fietspad... onwelmelding, reanimatie en een mogelijke drenkeling geassisteerd. Dan gaan we even terug naar de zondagmiddag. Want ja, toen vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de zeeweg. Bij het ongeval kwam een 69-jarige vrouw uit Heemskerk om het leven... De zeeweg was een aantal uren afgesloten voor al het verkeer... waardoor de Zandvoortslaan extra belast werd. Rond tien voor drie werd een aanrijding tussen de snorfietser en een automobilist gemeld. Het slachtoffer werd direct door omstanders gereanimeerd... en dit werd overgenomen door de hulpdiensten toen zij arriveerden. De Heemskerkse overleed echter ter plaatse aan haar verwondingen... De 49-jarige automobilist uit Zandvoort werd conform de procedure aangehouden... en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De man werd later op de dag weer op vrije voeten gesteld. En maandagochtend, op tweede paasdag... heeft de politie Kennemerkust kust een verkeerscontrole gehouden langs de Zandvoortse Laan. Op deze mooie paasdag reed er al heel vroeg erg veel verkeer Zandvoort in... En het is de agenten opgevallen dat er in veel voertuigen... meer personen zaten dan dat er zitplaatsen beschikbaar zijn. Tevens valt het op dat veel jonge kinderen... zowel op de bijrijdersstoel als op de achterbank bij volwassenen op schoot zitten. En dat is niet toegestaan. En er werd ook uh, verbaliserend uh, tegenopgetreden. Los van het voorkomen van een bekeuring... wil de politie dat de uh, ouderen en de kinderen veilig aankomen en zorgeloos kunnen genieten van een prachtig tweede paasdag. Dus vandaar die actie. Bij een ongeval op de weg in Haarlem-Noord... is een auto maandag aan het einde van de ochtend van de weg geraakt... en tegen een schutting van een woning gebotst. De bestuurder moest daardoor hulpdiensten worden gereanimeerd... en is daarna met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De man is op de weg van de weg geraakt over de andere rijbaan gereden, een parallelweg over... en tegen een schutting tot stilstand gekomen. Dien tegenvolgen is de weg in beide richtingen afgesloten geweest. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend... en er waren gelukkig geen andere verkeerdeelnemers bij het ongeluk betrokken. Uh, nou, tot zover...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 Um, en vanmiddag blijft het op veel plaatsen zonnig. Geleidelijk raakt het vanuit het zuiden wat meer bewolkt en aan het einde van de middag neemt vanuit België in de zuidelijke provincies de buienkans toe. En bij deze buien is kans op onweer, hagel en zware windstoten stoten, tot ongeveer 90 kilometer per uur. Met een maximum temperatuur van 22 graden in Zeeland... en op de Wadden tot regionaal 26 graden in het oosten... is het zeer warm voor eind april. Eens even kijken, wat gaan we vanavond krijgen? Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. En bij deze buien is kans op hagel en zware windstoten. In de tweede helft van de avond zijn de buien vooral voor het... Noord... No, no, no, no, no, no, Noordoost-oost, hey, het zuidwest... Wat? Er <aa 105> staat iets heel raars hier. Nou ja, goed. Er kan, er kan in ieder geval een onweer komen vanavond. Vannacht wordt het droog en klaart het vanuit het zuiden op. En de minimumtemperatuur komt uit rond 10 graden. En er waait een matige zuidoostenwind. Tot zover het weerbericht volgens weerman uh, Rico Schreuder. dan Het liedje van de zand. Op zie hem zandvoort. Die mag jij je uitzoeken. Ja. ja. <laughs> Ik was er al bang voor. Early in the morning heet dit. Oh, echt een liedje voor mij. Ja, ja stond al klaar. Evening is a time of day, I find nothing. En dat was. Uh, Vanity Fair. <tost> <tost> Vanity Fair early in the morning, en dit is Fifth Dimension. Would you like to ride in my The moon beside The love is waiting there the way, en de, dat waren natuurlijk de fifth dimension. Nou, de vijfde dimensie, jawel. Het is nog steeds woensdag, het is nog steeds 24 april, en we hebben het naar ons zin. Het is hier lekker in de studio, en het is buiten ook mooi. Gaat wel veranderen, hoorde u net. Maar, voorlopig geniet nog maar even lekker van het zonnetje. Want nu het er nog is, moet je er ook van genieten. Top? zo is het, ja. Ja, het ja. ja, dus met het hele leven, hè. Ja, zolang het er nog is, moet je ervan genieten. Absoluut. Ja. <clears throat> Wat een wijsheid weer. Ach, op de woensdagmiddag. Ja, waar Ik halen we het vandaan, hè? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ik stop Ik heb het maar echt weer geen terug. Idee. Ik stop het wel weer terug. Artiest in het licht. Ja, echt wel. This is my Kelly Clarkson. I'm Jaren Vandaag. Ze is vandaag jarig, kind. Ja, stil jij. Ze is jarig vandaag. Ze is even kijken, 37 geworden. Ja, zo'n een hele dame, hoor. Want ze is namelijk geboren. Ja, echt waar, ze is geboren. Uh, op, uh, je verwacht het niet, hè? Nee, je, je, weet, je weet het niet, hè? Wat leuk dat jij dat toch allemaal weet en vertelt. Ja, dat ze, ze geboren ons. is, hè? Ja, je hebt ook van die mensen die zijn op. Ach, het is net een wandelende nee. lopen die, die man, Kelly alles Briana, Pff, ja. Kelly Brianne uh, Clarkson, zo heet ze echt. En ze is geboren in Fort Worth. <kijf> en dat ligt in Texas. En dat is gebeurd op 24 april 1982. Is ze uh, 37 geworden vandaag? Ja, ik kan nog, ik kan nog rekenen zonder computer. <tiek> uh, Amerikaanse zangeres uh, is winnaar uh, geweest uh, van American Idol. Uh, dat gebeurde in. Ja, er zit een kriebeltje in mijn keel. Dus nou, als het een beetje haperig klinkt, misschien barst ik zo in hoes bij uit. Je weet oh, ik dacht je snikken. <tossimus> ja, nee. Ze, ze won American Idol in 2002 en heeft maar liefst drie Grammy Awards gewonnen. Nou, dan moet ze er nog vijf winnen en dan heeft de net zo veel als Barbara Streisand. Nou, hoe mooi kan je het hebben. Toch? Ja, ja. Dat ja, vind ik wel. Nou. Zo, ben je nog een beetje bijgekomen vanaf afgelopen maandag of zondag? Ik, ik ben er juist van opgekeken. Oh, er van toch hartstikke opgekikken. leuk? Ja, het was vreselijk leuk. Ja, we, ja. Waren, we waren, dames en heren, ja, we waren heren. bij Vintage. Ja, daar waren ja, wij. In, uh, op, op het parkeerterrein in Zuid. Ja. En daar hadden we een locatie-uitzending, dus live, waren ja. we vanaf, uh, vanaf locatie. Ja. En het was zo gezellig daar. Ja, wij konden daar ook best zitten, want het is ook Vintage. Ja, we hoorden er prima tussen, niemand ja, zag het verschil. Nee. Ik was V en jij was dubbel. V. Ja, ja. ja. artiesten in het licht. <laughs> ja. Jij was V en ik was W. <laughs> ah. Ik en mevrouw Jansen. Jij ja, en mevrouw Jansen toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Me en Mrs. Jones. Billy Paul. This is Jones De Gamble Huff, oftewel de zogenaamde Philly Sounds. De stroming die zo'n beetje rond 1975, denk ik, opkwam. Eh, muziek uit Philadelphia. En eh, waar onder andere de Three Degrees, de OJ's... en natuurlijk ook deze meneer Billy Paul eh, deel van uitmaakte... De, toen begon eigenlijk zo'n beetje de, de, de disco muziek, de disco muziek, en die hadden ook uh, het, het orkest wat erachter zat, dat was ook bijna altijd hetzelfde, dat was MFSB, dat betekende Mothers, uh, Fathers, Sisters, Sisters and Brothers. Zoiets? Ja, ja. Mothers, fathers, sixter. Ja, klopt. Uh, dat betekende het... en dat zat bijna op al die platen... Uh, speelde dat uh, grote orkest speelde mee. Nou, dit was Me and Mrs. Jones... en Billy Paul... want daar ging het uiteindelijk om. Hij werd geboren in Philadelphia. Jawel, op 1 december 1934. En hij overleed in Blackwood... en dat ligt in New Jersey... En dat deed hij op 24 april 2016. Nou, was een Amerikaanse soulzanger. Grote, dit was zijn echt allergrootste hit. Uh, Me and Mrs. Jones. Later deed hij ook nog een mooie versie. Misschien ik die twee duur nog wel even. <coughs> een mooie versie van Elton John's Your Song. Maar dan als disco hit. En uh, dat was zeer mooi. En uh, verder had hij ook nog een cover van Paul McCartney's Let Him In. Nou verder genoeg. We gaan uh, eens even kijken hoe laat is het. Oh. Ja, nou, we ging... gaan naar de klok van 1 uur. Ja, Eerste ik... uur zit er alweer op. Tja. God, ik heb het gevoel dat ik pas 20 minuten bezig ben. Ja, nou dat ben je ook. <lacht> dus dat is goed gevonden. <lacht> Nog één liedje, Manfred Mann. Met een compositie van Bob Dylan. If you gotta go, go down. Listen to me baby I'm trying to make you see That I want to be with to be with me, but if you got to go, it's all right, but if you got to go, go now, or else you got to stay all night, I am just a poor boy, baby, trying to connect, but I don't